Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds duidelijker wie we als bewindspersoon op de trappen van het bordes gaan zien. Op 10 januari beginnen de ministers en staatssecretarissen aan Rutte 4. En de VVD-ploeg is al rond, weet verslaggever Lars Geert. De nieuwe gezichten van de VVD zijn inmiddels bekend. En er zijn veel nieuwe gezichten. Opvallend veel vrouwen, ook vijf van de acht ministers. Die ze gaan leveren zijn vrouw en twee van de staatssecretaris. Er zijn veel gezichten uit het huidige kabinet die terugkeren. Zo zien we Schouten van de ChristenUnie terug als minister voor armoedebeleid. Wordt VVD'er Wiersma onderwijsminister. En gaat Ollongren van D66 aan de slag op het ministerie van Defensie. Er zijn gisteren 250.000 boosterprikken gezet. Een dagrecord volgens coronaminister De Jonge. Het zijn er inmiddels in totaal 3,8 miljoen. Ook premier Rutte heeft vandaag zijn boosterprik gehaald. Binnenkort moet je meer geld neertellen voor een billyboekenkast. IKEA gaat de prijzen van een aantal producten in alle landen verhogen. Dat doen ze omdat de kosten van het bedrijf hoger zijn geworden door de coronacrisis. 60 jaar lang hing hier al het naambordje van Ferdinand Spit, een straat in Amsterdam. Met spelfout en al, want de naam van Ferdinand werd verkeerd gespeld: met een T in plaats van een D. De gemeente heeft laatst de borden vervangen met de juiste spelling. Lekker opgelost zou je zeggen, maar toch zijn niet alle bewoners van de straat blij met de nieuwe versie. Want ze wonen nu ineens in een andere straat. Ik vind het eigenlijk wel vervelend, want ik sta bij uh, nou ja, alle instanties uh, geregistreerd in de Ferdinand met een T. En uh, ja, dat klopt nu opeens niet meer. Dus dat vind ik heel, heel bijzonder. De man heet kennelijk Ferdinand met een D in plaats van Ferdinand met een T. Alleen hoop ik wel dat... Uh... In alle routeprogramma's en zo de nieuwe spelling ook wordt doorgevoerd. Want anders zoeken mensen zich een ongeluk. De gemeente laat weten dat de verandering alleen is doorgevoerd op de straatnaamborden. En dat er in de administratie niets is veranderd. Het weer het koelt vanavond niet echt af. Het kan nog een buitje vallen in het noorden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe een zonnetje en zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Kerst. ZFM Dit is kerst met ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Baby Clouds and time Ugly lights Everybody's inspected But you are a natural beauty Unaffected Did I say it all? My face is red I start correcting The dream we all dream of. Oh, please. Boy versus girl. In the world series of love? Over een berg uh, mensen die hebben meegedaan aan dit nummer, dan word je er helemaal bang van. Sheila E. met uh, de percussie. En niemand minder dan Sina Eastern, die de vocale bijdrage heeft uh, geleverd. Welkom bij deze Zandvoort. Draait door. Ja, dat uh, moet ik even. Dan moet ik dit dicht uh, zetten en dicht houden. Want anders dan gaan er dus uh, zaken door elkaar heen lopen. Maar um, uh, nou, we gaan uh, wat uh, dansbare muziek uh, draaien, want het is de laatste donderdag. Dus dat doen we dan ook. En. Een dame die voorgaat in het gebed. Jermaine Hawkins. En... Fall down. Don't stop. in Engeland... Uh, dat was eind jaren 90, had ook nog een best serieuze lading... want het, het dreigde een beetje over... het millennium-probleem uh, te gaan... die vooral ook... wat problemen zouden kunnen zorgen... op uh, de ontwikkelingslanden. Medewerking dus van Afrika Bambata... die je dus hoorde... Afrika Shocks... Daarvoor hoorde je een hele lange uitvoering van uh, Tremaine... met Fall Down, Spirit of Love. Ja, het is de, don de laatste donderdag. Dus doen we in deze live versie van de Zandvoert Door... vele al uh, de dansbare nummers. Um, van uh, een tijdje terug alweer, ik denk zo'n meer dan 30 jaar... tot uh, bijna 40 jaar. Dus dat uh, is sowieso al iets. We gaan op uh, naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat doen we met René en Angela en Drive My Love yeah yeah yeah Want dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe Nederlandse studie suggereert dat de bestaande coronavaccins ook bij de omicron variant beschermen tegen ernstige ziekten. De antistoffen herkennen de nieuwe variant niet goed. Maar de T-cellen doen dat wel, zeggen de onderzoekers. De burgemeester van Baarle-Nassau doet een dringende oproep... om niet naar haar dorp te komen om vuurwerk te kopen. In het Belgische deel van het dorp mag vuurwerk worden verkocht. Maar daardoor is het volgens de burgemeester te druk. De Italiaanse politie heeft ruim 200 gestolen kunstschatten... teruggevonden in de VS. Het gaat onder meer om vazen en beelden uit de oudheid... Die groot Deels zijn gestolen bij illegale opgravingen. De kunst als via een handelaar terechtgekomen bij particulieren en musea in de VS. Het weer, vanavond kans op wat regen en een graad of 11. Morgen veel bewolking, af en toe regen en 12 tot 14 graden. <tied> De influence. En was binnen jaren 80 een eigen nummer wat, uh, wat ze heeft uh, uitgebracht. Of ze het zelf geschreven heeft, dat weet ik niet. Uh, het nummer heet Under the Influence. Daarvoor hoorde je Belgisch materiaal Rovo. Uh, ik geloof ergens begin van de jaren 80 met de flashlight on the disco. Nee. De wekker moet gezet worden. En dan kom je uit bij dit nummer van Stone. En het nummer dat heet Time. die die mensen denk ik in uh, Heerenveen ook wel hebben. Ik zit uh, met een scheef oog uh, na dat uh, Olympische kwalificatie toernooi bij het schaatsen te kijken. Uh, je moet er wel een beetje voor doorgeleerd hebben om met die matrix uh, om uh, te gaan, maar uh, het schijnt dat er toch met allerlei getallen. En het draait natuurlijk om de tijd. Uh, dat er toch wel een uitslag gaat komen. Van welke dames uh, naar de Olympische Spelen gaan. Nou, dat uh, bewaren we voor later. Time with Stone was dat. En dit is het laatste van uh, dit uh, gedeelte dan. En dat is de Press'n'Rothaf van Mildred Scott. Van deze zandvoort draait door. En daarna hebben we... Nog even drie uurtjes Alternative FM... waarin we nog een beetje terugblikken op 2021. Met daarin tussen 8 en 9. een aandacht voor een Nederlands label, King Ford Records. Tussen 8 en negen komen daar een aantal nummers voorbij... met de nodige interviews van de gasten die daar hun werk op uitbrengen. Dus dat, dat is een beetje het speciale van deze Alternative FM... die eraan zit te komen. En tot die tijd, dit.